Twee uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Stilgelegd. De oorzaak van de probleem is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van het vliegveld is er mogelijk een onbekende stof in het klimaatsysteem terechtgekomen. Minister Dijsselbloem is bezorgd dat sommige politieke partijen hun verkiezingsplannen niet laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Dit jaar doen de PVV, 50PLUS en de Partij voor de Dieren niet mee. Dijsselbloem noemt dit verontrustend. Volgens hem moet de partij laten zien hoe ze hun plannen betalen. Leider van de Partij voor de Dieren, Time, zegt dat boekhouders aan de macht zijn en daar moeten we mee ophouden. De politie heeft in Herengewaard en het Brabantse Katwijk hennepkwekerijen gevonden dankzij het winterweer. Het waren de enige huizen in de buurt waar geen sneeuw op het dak lag. Door de warmtelampen was de sneeuw gesmolten. In het huis in Herengewaard stonden ruim 500 planten, net als in Katwijk. In Tilburg werd in een appartement een veel grotere hennepplantage gevonden. Daar stonden zo'n 10.000 plantjes.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 En tijdens de Fed Cup wedstrijd tussen Amerika en Duitsland... is het verkeerde Duitse volkslied gezongen. De solist zette een couplet in... dat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt overgeslagen... omdat het in Nazi-Duitsland werd gezongen. De Duitse tennisster Andrea Petkovic spreekt over het toppunt van onwetendheid... en zegt dat ze nog nooit zo is beledigd. Het weer dan nog, op de meeste plaatsen droog en het dooit overal. Morgen, dinsdag en woensdag meer zon en een stuk zachter... Woensdag wordt het mogelijk 13 graden. Dit was de... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam... tussen knopend Hoevenlaken en Eembrugge vijf kilometer na een ongeluk. Wel zijn de rijstroken weer vrij. A2 richting Amsterdam, 4 kilometer tussen Apkoude en Oudekerk aan de Amstel. En op de A4 in de richting Den Haag, Er staat door een ongeluk bij Schiphol 3 kilometer file. En daar zijn twee rijstoken dicht. Dan de A9, Amstelveen richting Diemen, tussen Oudekerk aan de Amstel en Amsterdam Zuidoost, 4. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort, Er staat bij de Afwet-Elspeet 3 kilometer door een spoedreparatie en een vangrail. Tot zover de verkeersinformatie.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 De week kwam in het nieuws dat Madonna weer twee nieuwe adoptiekinderen heeft uh, ja, gekregen uit Malawi. Daar had ze al twee van. En uh, dit keer heeft de 58-jarige Diva in wederom weer twee. Esther en Stella maakten ze dus officieel bekend deze week. En dit was een van haar beginnen in de Hits. In de, de wereldse muziekralerij. Madonna met Dress You Up. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op Zondag. Op deze sneeuwachtige 12 februari 2017. Tot aan 5 uur hoor je lokale informatie. We hebben wat sport voor je. En we hebben natuurlijk uh, ja, ook lekker muziek. En die sport is onder andere de eredivisie. Daarbij volgen wij Ajax Sparta en Heerenveen AZ. Die beginnen om half drie. En nu de tussenstand bij Excelsior FC Twente. Daar is het 1-1. Nou, snel in Zandvoort. Snow Patrol op je radio met Shut Your Eyes. Shut your eyes and think it's somewhere. Somewhere cold and caked in snow.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 a come, you well prepare. And no, mama, you never said tear. Cause you, I feel, things here and here year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Mmm, yeah. when -hmm. the pops disappear, in a run back can't find him nowhere. Steadily your workflow, every you know. say so you're not stop, no time, no time for your dear. Now she got a six-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the.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 ...nog op in uh, Dubai. Dat doen ze een stuk beter dan wij, We gaan hier in dat uh, kouwe kikkerlandje. Clean Bedded met Rockabye... ...en daarvoor Snow Patrol met Shut Your Eyes. We gaan even wat uh, sport met je doornemen. Geen schaatsen, want worden we worden helemaal ziek van natuurlijk. Want uh, het is niet van het beeldscherm af te rammen... ...de afgelopen vier dagen. We gaan eerst beginnen met tennis. Het Nederlandse Fed Cup team is er niet in geslaagd om net al eh, als in 2016 de halve finales van de wereldgroep te halen. De ploeg van captain Paul Haarhuis boog met 3-1 voor Wit-Rusland en wacht nu in april een promotie-degradatie-duel. De ploegen hadden eh, elkaar zaterdag in balans gehouden, maar zondag ging Kiki Bertens met 6-3, 6-4 onderuit tegen Alexandra Sarnovic en Michele Krajicek verloren met 7-6 en 6-4 van Arina Zabalenka. Bertens bracht Oranje Zaterdag nog op gelijke hoogte... met een zwaar bevochten overwinning op uh, Ariana Zabalenka. Maar tegen Srasnovic, uh, zij staat 128 e in de wereldranglijst... Uh, bakte de nummer 24 van de wereld er helemaal niets van. Bertens die oogde vermoeid ongeïnspireerd... en maakte maar liefst 34 onnodige fouten. De eerste set liet ze in 9 games maar liefst 19 onnodige fouten noteren. En in de tweede set voegde ze daar nog eens 15 afzwaaiers aan toe. Op 5-3 leek Sasnovic haar derde matchpunt te benutten... maar het punt moest worden overgespeeld omdat de bal kapot was. De witte was daardoor even van slag en werd prompt gebroken... mede door twee dubbele fouten. Een game later had ze zich alweer herpakt en sloeg ze alsnog toe. Krajicek kwam tegen Sabalenka nog goed uit de startblokken. Ze kwam op 4-2, maar in het vervolg heerste de 18-jarige Sabalenka. De wit-Russische hardhitter dicteerde de rallies en imponeerde met prachtige winners. De tweede set repareerde Krajicek nog wel een dubbele break-achterstand van 1-4 naar 4-4... maar verder liet de gretige Sabalenka het niet komen. Het is nog niet bekend wie in april de tegenstander van Oranje wordt... Dan gaan we skiën. Mag wel met dit weer. Ilka Stuheks heeft in Saint-Moritz de wereldtitel op de afdaling veroverd. De Sloveense skiester was met 40 uh, honderdste seconden... sneller dan de verrassende Oostenrijkse Stephanie Venier. De Amerikaanse vedette uh, Lindsey Vaughan greep op 0,45 het brons. De 26-jarige die brak dit jaar door. Ze won begin december haar eerste wereldbekerwedstrijd... en voegde daar vervolgens nog vier overwinningen aan toe. In San Moritz stond er geen maat op de Sloveense snelheidsspecialisten. Die twee jaar geleden bij het WK niet verder kwam dan de 20e plaats op de afdaling. Stu Heks vond in de Zwitserse sneeuw probleemloos de juiste lijnen. En had het alleen in het middengedeelte even lastig. Het goud was uh, haar eerste medaille op een wereldkampioenschap. Stu Heks nam de wereldtitel over van haar landgenote Tina Maasen. Voor Lindsey van was het haar zevende WK-medaille. De 32-jarige Amerikaanse is net terug na een knieblessure en een armbreuk. Op de combinatie greep ze nest na, net naast de medaille. Het brons op de afdaling zorgde weer voor een grote glimlach op haar gezicht. Lara Good, de nummer 2 in het wereldbekerklassement op de afdaling... ontbrak nadat ze vrijdag een zware knieblessure had opgelopen... in de training voor de combinatie. Tot zover de sport. Oh, en we gaan verder met muziek uit de jaren 90 Army of Lovers! I could wait night and day. Say your name when I pray. In my heart, night and day. Till you come my way. I could wait night and day. Be the sky blue or gray. In my heart, night and day. For your love to stay. Impression. Met Obsession en daarachter ABC met The Look of Love. 31 maart. Houd dat in je agenda. Of uh, omcirkel die datum in je agenda, want dan komt een nieuwe album uit van Jamiro Choir. Die heet Automaten. En uh, eergisteren is de eerste single uitgelekt. Die heet Cloud Number no. 9. my found it. Wat we zes jaar geleden voor het laatst hebben gehoord als nieuw materiaal Cloud9. En uh, Jamie gaat ook optreden op Noordzee Jazz. ZFM, Westkust, weerbericht. 20 seconden voor half drie, het is tijd voor het weerbericht. Het blijft vandaag na nachtelijke sneeuw droog en zo nu en dan schijnt ook de zon. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het oosten tot noordoosten. En de temperatuur stijgt naar 1 graad boven het vriespunt. Het is trouwens wat warmer zelfs in Zandvoort 1,7 op dit ogenblik. Vanavond klaart het steeds meer op en komende nacht is het helder. De temperatuur daalt naar ongeveer min 1 en er waait een matige en aan zee vrij krachtige oost tot noordoostenwind. Morgen is het prachtig weer met volop zon. Het blijft droog en het er waait een matige en aan zee vrij krachtige oostenwind. De temperatuur stijgt naar waarde omstreeks 3 graden. Na morgen is het dinsdag en woensdag prachtig weer met volop zon. Donderdag verschijnt weer bewolking en tegelijkertijd neemt de kans op regen toe. De temperatuur stijgt naar 8 à 9 graden. En eh, waarschijnlijk heb je het al gehoord in de nieuws. Woensdag in het zuiden van het land 13 graden misschien al. Niet voor te stellen met de snel die je nu buiten zit hier in Zandvoort. We gaan verder met de muziek. Curiosity kill. the Cat is hier met Down to Earth.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 ...materiaal van hun gehoord, Mecklemore en uh, Ryan Lewis met Can't Hold Us... ...en daarvoor Cross the Kill Ticket uit uh... eind jaren 80 down to earth. Zonnetje breekt door op vrijdag, nee, ik wou zeggen zondag, 12 februari 2017. Het is 9 minuten over half drie, je luistert zondag op zondag bij ZFM. En hier zijn de Doobie Brothers met The Doctor... is soms My mind's head on voor de Doobie Brothers met de dokter Voor Zandvoort en de regio. We kijken eerst even naar de standen op de velden. Ajax tegen Sparta nog steeds 0-0. En dat geldt hetzelfde voor de Heerenveen-AZ. 0-0. En... Um... Excelsior tegen Twente is geëindigd in 1 tegen 1. Het lokale nieuws vanaf medio april tot en met medio september... gaat Art Boulevard Zandvoort plaatsvinden. Afgelopen jaar heeft er een kleine try-out plaatsgevonden... en dit werd zo leuk ontvangen door zowel de kunstenaars als de voorbijgangersbezoekers... dat het dit jaar langer plaats zal vinden. Het idee is ontstaan door de ervaring tijdens reizen in verschillende landen... wanneer het een toeristenplek is, is er altijd wel een plein of straat waar kunstenaars zijn die portrettekeningen maken of andere kunst. En daar is de boulevard van Zandvoort ook een prachtige plek voor. De kunstenaars krijgen een plek van 3 meter bij 2 meter... waar ze hun kunst mogen vertonen en verkopen. Maar ook is het de bedoeling dat de bezoekers ze in actie zien... Het is wel belangrijk om te vermelden dat het geen markt is, er zullen geen kramen zijn, maar op de plek mag je wel stoelen, tafels, rek enzovoort neerzetten. Voorbeelden van waar de organisatie naar op zoek is zijn een levend standbeeld, karikatuurtekenaar, een portrettekenaar, een schilder, een beeldhouwer, sieradenmaker, gezichtsschilder voor kinderen, een masseur, harenvlechter en een henna-tatoeëzer. Allerlei soorten art, maar ook wellness zijn dus zeer welkom op de Art Boulevard Zandvoort. Bij interesse en vragen kun je een e-mail sturen naar Natalia@beatspromotion.nl. Natalia, .nl. N-A-T-A-L-I-A, at -A beatpromotion.nl En check ook de website www.artboulevardzandvoort.com Afgelopen zaterdagnacht hield de politie een man aan in de Haldestraat in Zandvoort. De man vond het nodig om de agenten diverse malen te ten overstaande van een groep te beledigen... met woorden welke niet geschikt zijn voor op de radio. Hierop vorderen ze hem het horecagebied te verladen... Eh, om verdere escalatie te voorkomen. Blijkbaar was dat voor hem niet duidelijk. De man bleef maar terugkomen. En hierop is hij aangehouden... en is een slaapplaats in het cellencomplex aangeboden. Het is niet bekend of hij het heeft aanvaard trouwens. Het Zandvoorts Museum vertegenwoordigt de historische en actuele identiteit van Zandvoort. Het biedt een scala aan wisseltentoonstellingen, rondleidingen, cultuur en educatie, workshops en het museumpodium. Dat is muziek en theater. De stichting beperkt zich niet tot de dorpsgrenzen... maar het zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere organisaties in de metropoolregio Amsterdam... en zet zich in om naast een inspirerend museumbeleid zich op te stellen als een cultureel ondernemer. Wil jij aan de wieg staan van een vernieuwing, ontdekking en doorontwikkeling van het Zandvoortsmuseum? En ben je bereid je vrijwillig in te zetten voor het Zandvoortsmuseum? Kun je goed communiceren? Breng je partijen bij elkaar? Heb je affiniteit met cultuur? Pak je door. Dan biedt het Zandvoortsmuseum een geweldige uitdaging met grote impact, vrijheid en flexibiliteit... de kans om het Zandvoortsmuseum nog aantrekkelijker te maken... Ben je nieuwsgierig geworden? Ga dan naar www.zandvoortsmuseum.nl... en www.tentoonstellingeninzandvoort.nl. En voor meer informatie kan je ook terecht bij Zandvoort.nl En sollicitaties kun je richten aan Lydia Albinus. Zij is projectleider via l.albinus.zandvoort.nl. Solliciteren kan tot en met 20 maart onder vermelding van bestuursfunctie zelfstandig Zandvoorts Museum. Over de lokale informatie gaan we even een nieuw plaatje van dit moment draaien van Echelpoel. Mijn vrouw denkt, oh god, er we weer. Jawel, je ziet hem doen. Het is weer weekend en ik heb mijn god geen goesting om te hangen in een zetel, te slapen en vrij op te staan. Ik moet gewoon thuis, negen of zes mee En ik zie wel wat ik goed kan, kan, dan blijf ik doorgaan. Ik blijf een douche, ik heb mijn houding, kies in een ze mee washouden. Ik blijf een t-shirt met een print en vette leggenis. Dan op eneen, op de kast, verdijn schoenen, mee klas. Ik zie ze staan, dus ze Denk dat ze goed zijn om te gaan. Ik ga een het center, met de ben te vullen, langs een buur, dan wacht geld te leggen vast aan de play-ups. Ik ga maar binnen en zie rond wat als de stand? TV Gelderland Het ritme, ritme van ZFM. ZFM, prove your love, got to prove your love. Maar deze dame die, die toert nog steeds. Sterker nog, ze heeft een um, recentelijke nieuw album uitgebracht. Die heet um, All Her Greatest Hits Live. Nou, dat zijn er niet zo heel veel. Volgens mij is het er vier. Maar goed, en dit was er eentje uit 1988. Proof Your Love. We haalden zelfs een nummer zes in de top 40. Taylor Denus en daarvoor Van Echolpoel met hem Dan. Het is vier voor drie. Dit is Zandvoort op zondag en John Anderson als laatste voor het eerste gedeelte van Zandvoort op zondag.